Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stadsen. en dit is het nieuws van NOS op 3. De stroomstorm gisteren in Flevoland heeft grote gevolgen voor het spoor. Wie vanaf Lelystad met de trein naar het noorden moet of andersom, is de komende week flink meer tijd kwijt. Bij werkzaamheden aan een hoogspanningstation ontstond er gisteren kortsluiting en brak er brand uit. Hierdoor is de bovenleiding beschadigd en kunnen we tot 15 september op dat stuk geen treinen rijden. Dan kost de reparatie miljoenen euro's. Netbeheerde Tennet laat onderzoek doen naar hoe de kortsluiting kon ontstaan. Bij het heftige ongeluk in Oud-Gastel in Brabant werd door de verdachte veel te hard gereden. Twee auto's bossen gisteravond op elkaar. Vier mensen kwamen daarbij om, onder wie twee kinderen. De verdachte, een man van 27, greep met vrienden in een gehuurde Mercedes. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Hij had geen alcohol of drugs op. Een agressieve hond heeft voor heel wat problemen gezorgd bij een dierenopvang in Vladingen, bij Rotterdam. Twee medewerkers raakten gewond toen de hond agressief om zich heen beet. Eén vrouw raakte zwaar gewond. Voor haar werd een traumahelikopter opgeroepen. En in Zandvoort start op dit moment de kwalificatie van de Formule 1. Over ongeveer een uur, dan weten we wie er morgen tijdens de race vanaf pole position start... Volgens Formule 1-verslaggever Louis Dekker wordt het spannend. Het lijkt er op dit moment op dat de strijd om pole position, de kwalificatie, echt gaat tussen zes coureurs. Tussen drie teams. Ferrari, Red Bull Racing en ook, daar zijn ze weer, Mercedes, Lewis Hamilton en George Russell. Meer dan 100.000 fans zitten er op de tribunes in Zandvoort. En volgens hen wordt de kwalificatie een stuk minder spannend. Max gaat gewoon weer op de pole position staan. Denkt u dat? Ja, zeker weten. Zeker weten Zandvoort, hè? Nou ja, misschien voor de race is het wel leuk dat hij wat achteraan staat. Dan hebben we morgen weer plezier. Maar liest maar gewoon voor aan stad en morgen als eerste weg. Het weer veel zon en 24 tot 27 graden. Later vanmiddag en vanavond in het zuiden kans op een bui met mogelijk ook onweer. Morgen opnieuw veel zon en 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix in Zandvoort zijn de N200 en de N201... nog altijd in beide richtingen grotendeels afgesloten... Bezoekers aan de Grand Prix wordt geadviseerd om naar het circuit af te reizen via het openbaar vervoer of met deelvervoer. Wat verder opvalt is de treinsituatie. Tot half negen vanavond stoppen er namelijk geen treinen op stations Amsterdam-Belmer Arena en Amsterdam-Holendrecht. Dit komt door de verwachte drukte. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. nu Race Radio. Deze plaat staat dit weekend op pole position. Someday's life doesn't give you what you're after. Only heaven knows. Met de single van The Fishing en Jack. Je de Feels Like Home, de plaat, de officiële song van de Dutch GP van dit jaar. En wij draaien elke uur hier bij Race Radio als de plaat op Pole Position. Een plaat die extra aandacht krijgt bij ons tijdens Race Radio. En uh, ja, de, ja, die plaat hoor je morgen trouwens ook uh, zo vlak voor uh, de race, uh, Benno. Oh ja, nou, geweldig. Ja, uh, dan gaan ze dat nog even live doen. En dan kijkt er uh, iets van uh, 14 miljoen mensen tv en zo. Hm. En uh, meer dan 100.000 uiteraard op het circuit morgen. Ja, ja, ja. En uh, die mensen op het circuit, die uh, gaan nu staan... En want uh, Max is, is de baan op. Dus wat dat betreft uh, allemaal juichen en klappen. Uh, met wel uh, die arme jongen zich uh, de pintjes zitten zweten in zijn auto. Ja, helemaal en, in het oranje. Dan en, wil je wel uh, goed ja, presteren ja, ja. natuurlijk. Ja, precies. En uh, zo'n thuiswedstrijd dat is natuurlijk uh, superbelangrijk. Maar goed, uh, hij uh, bekijkt het natuurlijk veel breder... Hij, voor zijn kampioenschap. Daar draait het allemaal om. Um, eens even kijken, wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan er straks natuurlijk gelijk naar Randall Lawson... Om even over die kwalificatie te praten. Dan hebben we, ik denk nog een interview van Jaap Koper. Hè. Die was natuurlijk ja, ja, ja, ja. in het mediacentrum van, van de gemeente Zandvoort. Ja, hij heeft uh, diverse mensen gesproken. Jan heeft die gesproken. Jan Lammers ja. hebben we het dan over. Ja. En uh, de grote baas, uh, de grote directeur van het uh, circuit Zandvoort, uh, Robert Precies. van Overdijk. Nou ja, dat hebben we nog uh, allemaal te goed. En uh, als dat allemaal lukte met Ernst Brokmeijer. Natuurlijk de woordvoerder van de Zandvoortse reddingbrigade. Ja, dat ben ben ik ook benieuwd. Over. Ja, uh, maar dat is ook nog een beetje spannend voor ons hier in de studio. Want uh, ook Ernst Nessel Sander-Boon die we eerder in de uitzending hadden... die zit bij allerlei overleggen. En, uh, dus het uh, moet allemaal mee samenvallen. Dus dat uh, gaan we meemaken. Helemaal goed. Dat in uh, dit uur uh, Race Radio blijft lekker luisteren. 106.9 FM in Zandvoort en de regio. Dus ook gewoon lekker op het circuit. Daar zijn we ook keihard te ontvangen. En uh, via DAB kanaal 6A, ook uh, daar ontvang je ons. DAB plus kanaal 6A in de hele regio, Groot Haarlem. Tot aan Amsterdam aan toe, met nu Dirty Cash, Stevie P. Zometeen gaan we weer naar rendel op Race Radio. Race Radio, Race Radio. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, Race Radio. Race Radio. Zo is het. Dan gaan we weer richting Beverwijk voor de Pit Reports. Maar eerst deze geweldige klassieker van Els Stuart.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 Just as yes, the customs slip away Border. in the islands where i grew up nothing seems the same it's just the patterns that remain an empty shell but there's a strangeness in the air you feel too well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 Nou, eigenlijk doe ik alleen bij het dier van de week, de uh, Year of the Cats, dus <laughs> ditmaal uh, on the border van uh, Els Report. Yeah! We gaan weer uh, pit report. En daarvoor schakelen we weer live over naar uh, Beverwijk. Naar uh, Rendel. Ter ja. plekke al daar, uh, Benno. Ja, Rendel. Uh, nou, welkom terug. Um, jij zit ook Yo. te kijken. Wat, uh, wat valt je op? Nou, uh, als racer dat het eigenlijk, eigenlijk uh, helemaal nergens over gaat, dat de eerste 14 gewoon op Don't, gewoon binnen een seconde zitten. Ja, inderdaad. En uh, dan kan je de mensen die eigenlijk niet uitleggen hoe weiger dat is. Ja. Want eigenlijk is het gewoon, als je allemaal tegelijk zal laten starten en je knipt het één keer met je ogen, is er iedereen voorbij. Ja, ja, ja. Zo dicht zit het op elkaar natuurlijk en uh, ja, wat ik al een beetje zei, dat het, uh, ja Verstappen die pakt dat toch eventjes nu even de snelste tijd in die uh, eerste, in Q1. Maar Leclerc, Russell, Hamilton zitten daar toch uh, redelijk uh, dicht bovenop hoor. Ja. Dus nou ja, jongens, we, we valt er een beetje tegen? We hebben het over 4-10, we hebben het over. Ja, ja, precies. Maar, okay. maar uh, ja, ze zijn uh, flink aan de bak aan het gaan. Ja. Uh, ze moeten, ze moeten. Grendel uh, Verstappen, 1 minuut 11 seconden ja. en uh, dan uh, nog 3.17 erachter. Uh, ja. uh, hoe snel is dat voor Zandvoort? Uh, dat kan je bijna de mensen niet uitleggen. Dat is uh, onbegrijpelijk snel. Als je weet dat wij de uh, de snelle, de snelle auto's toestonden. met de Formule 3 in de 1.40 rijden. 1.40, oh. Uh, 1.40 uh, met de historische auto's dan. Uh, maar ook de andere klassen, ja jongens, dit is gewoon echt serieus, serieus hard. Een toerwagen zit uh, in de 1.40. 50, 1, 55 te rijden, zeg maar. Ja. De, deeg, de hele snelle tourwagens. En deze jongens, eh, wat zou zeggen, als, uh, uh, als wij terugkomen van de rondjes is deze jongens al thee te drinken. Dan moet je, dan, zo moet je het een beetje zien. Die zijn uitgestapt, die zijn al gedoust, omgekleed in die lagen, ja? Nou, dit, dit zijn tijden, dat kan je bij je niet voorstellen. Ja. Uh, en zeker met die moderne Formule 1, hoe laat dat rent. Hè? Uh, 290 op uh, de tassen af. En dan bij het bordje 50 denken, nou, we het rempedaalje maar eens aan gaan drukken. Ja. Nou, kan je niet voorstellen. Kan je ja. gewoon niet voorstellen. Nee, dat is, uh, ik rijd met mijn uh, Formule 3, zit ik uh, daar op een 240 en dan denk ik bij 100 meter, nou, <laughs> is goed hè. Ja, en toch, ja. toch rendelt toen ze de, de baan aan het verbouwen waren... toen werd er inderdaad gespeculeerd over wat nou de snelste rondetijden van de Formule 1... zou gaan kunnen worden hier op Zandvoorts. Ja. En toen hadden een aantal toch wel redelijk grote namen. Die zeiden zelfs van nou, het zou mij niet zo waas als ze onder de minuut gaan. Ja, maar dat, is, nee, dat zit je heel ver vandaan. Dat, dat gaat toch niet, daar is er toch een tolbochtig circuit voor. En, uh, dus dat zou denk ik helemaal nooit gaan gebeuren, want... Uh, het is wel heel simpel, heel simpel. 11 seconden. Ik denk dat ze daar de kwalificatie naar 1,10 gaan. Uh, 10 seconden is echt uh, in. Uh, ja, laat me zo zeggen. Dan moet je bijna naar de maand toe gaan met de raket om dat te overbruggen. Dat is ja. echt heel veel. Dat is ja. Echt, ja, heel ja, cool. ja, klopt. En uh, uh, uiteindelijk is het in de Formule 1. Kijk naar Williams. Die zit dan op 1,2 seconden Latifi als 20ste van verstappen. Dat is. Uh, we praten over miljoenen. Om die 1,2 seconden te gaan halen. Nou, laat staan 10 seconden. Nou, dat, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Dat gaat gewoon niet op een ja. gegeven moment houdt het ook een keer... Uh, de adhesie tussen banden en wegdek en de rempedalen... houdt op een gegeven moment wel een keer op. Ja, daar <laughs> denk ik wel op. Dus ik wil gewoon een keer wel klaar. Ja, ja. het circuit is natuurlijk maar 4,3 kilometer lang. Dus uh, ja, als je dan een paar tienden hebt op, uh, op die afstand... dan ja. is het al behoorlijk wat. Ja, nou je ziet nu het verschil natuurlijk met Spa vorige, vorige week, waar het natuurlijk gewoon 17 al heel snel zat. En eh, gewoon meer dan 2 seconden eh, in tijden maar dat is over 7 kilometer. Sanford is dan toch een, een relatief kleiner circuit, maar, uh, dus uh, dat wel uh, dan gaat nu gewoon een keertje kapot. Dus uh, Vettel, die heeft hier een foutje gemaakt. Uh, nee, maar het is... Uh, uh, hoe moet ik zeggen? Uh, ja, uh, je kan niet veel begrijpen... Dat, uh, hoeveel je moet doen om een seconde te winnen... in de Formule 1. Na nou, 10 seconden. Ik zie uh, de huidige... zeker als er nieuwe motorreglementen gaan komen... zie ik dat echt gewoon niet gaan lukken. Dat gaat echt nooit gewoon gebeuren. Maar 1-11... jongens, het is echt heel hard. Ja. <laughs> het is heel hard. Nou, ik heb even de ronde, oude ronde records... erbij gehaald, uh, uh, Randall. En inderdaad, uh, in 2019... 2019 werd er met, uh, dat was Klaas Zwart met een Jaguar, 1.21. En um, even kijken, een, dan hebben we nog iets later. Uh, nou, dat was het dan eigenlijk zo'n beetje. Ja, maar uh, was dat was het wel met de oude Highline dus, uh, ja. oh de, ja, de, natuurlijk. Of, nou, ja, ja. Dat scheelt wel enorm, maar, de, de, maar dan praat je over, een Jaguar was een auto natuurlijk ook... Moet uh, ik even ik goed gaan nadenken, hoe die Jaguars waren erin. Volgens mij was dat een beetje 2005. Uh, en dat waren toch ook een zonder alle smeuk van elektra toestanden, ja, en toestanden en toestanden. Maar wel jongens die ook gewoon een serieus vermogen hadden. Ja, zeker. Max ja, ze wat kan ook serieus uh, racen. Maar de, de ontwikkeling in Formule 1 is natuurlijk zo hard gegaan. Ja. Ik denk alleen als ze wat minder waren gegaan op zeg maar uh, al die meuk rondom zijn motor. Ze waren gewoon met de uh, oude motoren doorgegaan en wat andere regelgeving. Hadden die jongens nu misschien een uh, 1,6, 1,7 reden. was het allemaal nog een beetje harder gegaan. Ja. Maar wel... dat, is het, dat is het eigenlijk niet. Ja. Dus, uh, maar dit, dit, dit gaat nog steeds. Ja, weet je, ik sta perplex van de techniek. En uh, ook de reactiesnelheid van die jongens. Uh, ja, is, uh, knap. Heel knap. Maar uh, Renom, ja, uh, het doet natuurlijk ook wat met zo'n lichaam van zo'n coureur. Hè? Die, in, uh, ik las ook iets over gigantische G-krachten. Ja, uh, ze draaien gewoon soms uh, 5, 6G in de bocht. Ja. En uh, uh, dus, uh, soms gaan ze wel naar de 7, 8G op uh, hele snelle bochten. Nou, en dat moet je een beetje zien. Als ook een uh, straalwagenpier staan staat die ja. met zijn F16 opeens de hoek gaat. Ja. Die houden ook dat soort krachten. Maar die hebben geen die hebben geen pak aan. Nee. En, uh, en dat hebben deze jongens niet. En, en daar moeten ook die jongens zo verschrikkelijk hard trainen met hun nekspieren en uh, uh, alles uh, om die krachten te kunnen opvangen. Wat zou je het bewustzijn kunnen verliezen dan als, het, uh, als die G-krachten te hoog worden? Ja, uiteindelijk hè. Ja, maar het zijn natuurlijk maar heel korte momenten. Hè. In een staaljaar is het wat langer natuurlijk, dat ja, ja. het, het volhouden. Uh, het zijn natuurlijk maar hele korte momenten. Maar ik denk niet dat nee, ik denk dat het zal meevallen. Maar ik denk wel dat als jij je neckspieren niet goed getraind hebt in zo'n auto als dit. En je, na een rondje of tien je kopje opeens de andere kant op hangt en je ogen een beetje heel raar je kopje hangen. Ja, ja, ja, dus ja, ja. Uh, die doen het dan gewoon niet meer. Ja, ja. Ja, ja, is, ja dus, is toch okay. helemaal <laughs> Goed, Renald. Nou, blijf lekker genieten van, uh, van de kwalificatie. Ja, ja, en uh, ja. dan komen we straks bij je terug uh, voor het eindverhaal. Helemaal super. We Tot straks. Om, uh, weer op staat. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. Dit is uh, zo'n grappig geplaatst. Ja, weer gevonden. Too good to be forgotten. Ja, het geldt eigenlijk ook een beetje voor deze single, hè. Too Good to Be Forgotten. Je de gouden oude inmiddels wel zo te noemen van uh, Amazulu. We zijn er met de Race Radio vandaag, uh, zeker tot aan vijf uur. Misschien een er even aan van uh, hoe het allemaal uh, verloopt. Momenteel in de kwalificatie uh, zijn we bezig, uh, Benno. Maar jij uh, volgt ook de rest van het nieuws. Ja, het is dus even een klein nieuwtje van onze mediapartner NH Nieuws. Een bus is vanmiddag tegen een spoorwegviaduct gereden in Haarlem. Hierdoor is het treinverkeer enige tijd ontregeld geweest. Ook in Zandvoort konden treinen even niet vertrekken. Hoe ernstig de brug beschadigd was, was. Uh... Even niet duidelijk. De ProRail moest eerst controleren wat de schade precies was. Zijn woordvoerder van NS vanmiddag tegen NA Nieuws. Inmiddels is het duidelijk dat het spoorweg, eh, dat het viaduct niet ernstig beschadigd is. En het treinverkeer kan weer worden hervat. Het was gelukkig midden op de middag. Dus eh, de reizigers hebben er eigenlijk weinig van gemerkt. Het is nu allemaal rustig natuurlijk op het station. Ja, hoe gaat het met die twaalf treinen per uur? Want dat is nogal wat, hè? Ja, dat is er nogal wat. Ja, Nou, dat staat dan even stil op zo'n moment. En ja, maar het... verder, verder loopt het dus zo. Al... Ja, dat gaat allemaal op, op rails, ja. zeg maar. <laughs> op rolletjes, op, op rolletjes maar, op, uh... Ja, op rolletjes op rails. Oh ja, ja op rolletjes het, je, je, op rails. Ja, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Zo kan dat ook. Ja. Zullen we nu naar het uh, interview gaan? Of tenminste, ja, ja. Oh, wacht even hoor. Ik hoor, uh, ik hoor uh, wat uh, andere geluiden. Ik denk dat je nog een uh, schermpje open hebt staan ergens. Oh, is dat zo? Oh ja, natuurlijk. Wacht even. Dus, dus ik dit... Zet, zet hem eerst maar even dicht. Ja, en... dan gaan we eens even... Luisteren naar uh, Tim Coronel, Ja, want die was afgelopen donderdag uh, op uh, Zandvoort. Ja, nou het is uh, van, even kijken, het, nee het interview is van uh, gisteren, van 2 september. Oh oké, okay. En okay, zo dag, te zien in de beelden maar, kwam hier uh... het circuit op toen ze hem gingen interviewen. Okay. En, dat, en dat moeten we erbij zeggen, het staat op YouTube, dus iedereen kan het zien. En, maar wij hebben het van uh, uh, gpfans.com, daar uh, kunnen We gaan laten sluiten. luisteren. Ja Tim, hartstikke fijn uh, dat je in het drukke weekend uh, even tijd hebt gevonden voor ons. Nee, altijd hè. Ja, Kom het, het, op. Het gaat uh, mooi worden hè? Heb je er een beetje zin in? Nou, heel erg zin in. Ik heb eigenlijk... Uh, ja, uh, ik... Ik ben net 3,5 uur onderweg geweest om hier te komen voor een donderdag. Vind ik dat toch wel heel frappant. Ja, bizar. Het leeft ja, echt ongelooflijk. Fantastisch. Echt, je probeert je auto te parkeren, hoort eens mensen, Tibi, tibi. En dus, nee, heel leuk om te zien hoe het wordt ontvangen in Nederland. Ja, ja wat, wat maakt dit evenement nou zo uniek? Nou, Max, denk ik, hè. Dat is niet zo moeilijk. Uh, ik kwam er ook snel uit volgens mij. Ja, en zijn antwoord. Ik bedoel, de combi die nu vorig jaar de bakermat heeft neergelegd. En. Uh, ja, toen had ik al kippenveld toen ik het circuit opkwam. Uh, nu als ik erover praat, dan denk ik er alweer over na. Ik bedoel, het is eigenlijk onze speeltuin waar we de hele winter altijd op het circuit aan het spelen waren. Uh, we hadden gewoon lekker de sleutel, dus als er sneeuw lag, dan uh, ging het op slot. En dan was het lekker voor onze vrienden. En als je dan ziet wat ze er nu van hebben gemaakt en hoe het wordt gewaardeerd. Ja, ik kan alleen maar uh, zeggen trots, uh, wat Bernhard en consorten allemaal... Uh, ja, ik heb, heb geflikt hier eigenlijk. Ja, en ook natuurlijk dankzij Max, hè. laten we dat niet vergeten. Want als het uh, Henkje Doedel was, of uh, geen Nederlander, dan was dit natuurlijk niet zo geweest. Ja, en dan over Max. Uh, hij had eigenlijk ja. in geen betere vorm hier aan kunnen komen, denk ik, in uh, Zandvoort dan... Uh, ja! ja. Hoe het nu gaat? Ja, ik denk dat heel Nederland uh, echt in, in vroor al is uh, en uh, eigenlijk het feestje al aan het vieren is. Maar ja, het blijft Formule 1, hè? dus we moeten wel op blijven letten. En uh, ja, Max blijft wel opletten, dus daar, daar maak ik me ook niet zo druk om. Maar het ziet er wel heel goed uit, hè? de elementen kloppen. De auto klopt, Max klopt, publiek klopt, Zandvoort klopt, het Zonnetje klopt. Dus ja, laten we er maar een feestje van maken. Ja, dat, dat, dat gaat ongetwijfeld lukken. Zou er uh, ja, een team, een coureur zijn die dat feestje zo, zo, op zondag zomaar uh, even kan gaan verstoren? Ja, dat kunnen er ongeveer 19 anderen, <laughs> als ze niet remmen bij de eerste bocht. Maar, uh, nee, kijk, we weten, en zij weten dat ook. Hè? Als coureurs onderling weet je allemaal dat je thuisrace meer jouw dingetje is. En uh, het zijn natuurlijk allemaal hufters onderling. Egoïstische bastards, maar toch werkt het ergens in het hersencelletje dat je Max hier niet iets wil aandoen. Dus het gaat niet gebeuren, dus het gaat niet gebeuren. Sowieso nemen ze minder risico uh, in bepaalde situaties. Dat, uh, dat, als, als rijder heb ik daar altijd wel rekening mee gehouden. Ja, die dominantie hè, waar hij waar nu mee rijdt op dit moment. Uh, kun je dat vergelijken met een coureur uit het verleden of is hij daar echt uniek in? Nee, natuurlijk. Je kan het met heel veel coureurs vergelijken. Als je in een warm, ik zeg allemaal zo, in een warm nest kom je goed tot uiting. Je moet even je pad hebben. En als je eenmaal die flow hebt, ja, dan vlieg je. En met, met de kunde die Max heeft, ja... Jongens, laten we er zo lang mogelijk van genieten. Je, je, je trekt zo'n auto naar je toe. Het team dat, dat, dat wordt eromheen. Je wordt enthousiast. Dus ja, Je wordt meer voor granted genomen. Op een gegeven moment gaat het automatisch. He, dat klinkt cru, maar ja, dat is het wel. Want ja, ik zie hem niet nog steeds uh, in kartjes trainen of wat dan ook. Hè. Dat hoef je hem echt niet meer uh, te nee, laten zien. Hij heeft de elementen naar zich toe gezogen. Ja, dat warme nest is wel mooi dat je dat zegt eigenlijk, hè? want Red Bull dat, dat, dat is gewoon zijn team. Kan, kan hij nog überhaupt ooit voor een ander team rijden of uh, zie je dat niet gebeuren? ik ja, kan me nog wel eens een keer een quote herinneren van Max, helemaal in het begin. En ik heb een beetje begrepen hoe dat is gegaan toen de tijd, toen Jos uh, met hem naar Oostenrijk ging. En dat had, hij had gewoon een belachelijk mooie klik, als ik het goed begrijp. En die laat hij niet snel varen. Of Red Bull moet echt er een rommeltje van maken, kijk dan heb je altijd die kans. Maar... Ik denk dat hij hier voorlopig wel blijft. Kijk, als coureur wil je natuurlijk wel iets, iets onder, onder je hebben waarmee je het kan doen. Of in ieder geval eerste drie, en in het contract moet een zitten, dat kan niet anders. Dus ja, dan, dan ga je daar naar kijken. Maar Red Bull kennende, die blijven ook vlammen. Dus ja, laten we gewoon deze kleurencombinatie lang van genieten. Max is natuurlijk ook wel zo'n zo warm persoon, als mens dan. Zie je ook wel dat hij dat waardeert. Dus ik denk dat, dat de wederzijds respect zo hoog zit, dat we daar voorlopig niet om... Over na hoeven te denken. Nou, dan nog even over de rest van het weekend. Want jij komt net al uh, super hyped hier uh, aangelopen. Waar ja. kijk je nou echt het uh, allermeest naar uit uh, dit uh, Naar het feestje van alle mensen. Dat is. Als je ziet, uh, kijk, wij kennen het antwoord van um, hoe moet je dat zeggen? Weet je wel, grauw, gruw, uh, in de winter, er is niks. Uh, alleen maar werken en dat soort dingen. En als je ziet dan hoe het zo is opgetuigd en hoe, hoeveel, hoe die kinderen en mensen zo'n glimlach hebben, ja, dan. Ja, dan breek ik. Ja, Word, word je daar ook echt emotioneel Ja, nou, Ik vind op? dat echt vet, ja. Dat durf ik wel te zeggen. Ja, nou. ja het is uh, gewoon iets bijzonders. Het is iets bijzonders. Je moet gewoon meemaken. Ja, zo is het uh, inderdaad. Uh, toch wel uh, emotioneel uh, werd hij uh, uiteindelijk. Hè? Ja, ja, zo staat deze, uh, dit ook aangekondigd. Hè? Tim Coronel uh, emotioneel over de formule Dutch Grand Prix. Ja, maar... alleen wat hij over de winter zegt die Sanford... ben ik natuurlijk nee, helemaal nee, niet met hem uh, eens. Dan komt hij waarschijnlijk nooit, ook nooit hier. Nee. Maar wat ik eigenlijk nog wilde zeggen... dat die, die Tim die ik vroeger kende... Dat was, uh, die wilde eigenlijk nooit geïnterviewd worden. Hoe die man gegroeid is... Uh, want Tom, dat was altijd... Ja, Tom twijding. was uh, de man. De, ja, de man. <laughs> ja. Die, die had altijd uh, ook fantastische babbels. En uh, je maakte niet uit welke vraag je hem stelde. Het antwoord rolde er in één keer uit. En uh, nou, Tim is eigenlijk uh, in zijn voetsporen getreden. En daar uh, ben ik heel erg blij mee. Want hij doet het ontzettend goed. Uh, dus dat is heel leuk. Ja, nou ja, we zitten in de kwalificatie op het uh, circuit. En dan zijn er van die oranje fans die staan zo zo'n rookbom in één keer uh, op, oh ja. uh, op uh, Irritant, de baan ja. uh, gooien. En dan uh, werd uh, de, de, de kwalificatie uh, even voor uh, stilgelegd. Uh, Want uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk, uh, ja, daar kunnen de rijders uh, niet omheen rijden. Of, uh, ja, dan krijg je sowieso uh, te veel last van de rook. Ja, natuurlijk. Dus uh, ik snap dat, dat, ook niet dat... dat moeten ze ook gewoon niet doen. Nee, ik snap het niet. Want je verpest het zicht, het uitzicht uh, voor iedereen. Dan uh, krijgen we weer zo'n een rode vlag uh, situatie, schieten we helemaal ja. niks mee op. Het is geen voetbalstadion, dames en heren. Dus uh, laat het daar lekker bij. En, uh... Maar wat zien we? We stappen wel op Oh, hij gaat nu gelukkig weer terug naar de eerste plaats. We stappen naar de eerste plaats? Ja, ja qua kwalificatie. Kwalificatie 2 hè? Oké, oké. Okay, okay. Nou ja, we houden het in de gaten natuurlijk. Want daar zijn we race radio voor. Ja, zeker. Uh, BNO, hè? Wat gaan we zo meteen doen? Uh, nou, we gaan nog Ernst Brokmeijer uh, uh, bellen. En uh, we ja, hebben ja kopen nog. Oké, uh, oké. Okay, okay. Nou, er komt vanmiddag nog veel meer goede muziek aan. Uh, straks gaan we de nieuwe single van Susanne Freken nog uh, draaien. Oh leuk. Ja, die plaats is gisteren uitgekomen en die heet uh, volgens mij kwijts. En uh, ja, die hoor je straks bij uh, Race Radio uh, langskomen. Nou, we zitten bovenop het uh, nieuws uh, natuurlijk. Ja, uh, tijdens uh, Race Radio het hele weekend te beluisteren op uh, deze frequentie. En uh, ja, wat gaan we nu doen? Want uh, Japen uh, die uh, hadden we even op pad gestuurd. Nou ja, het was vanochtend natuurlijk in de vroege ochtend al richting het mediacentrum van de gemeente Zandvoort van de DusGP En um, nog een club, oh ja, Zandvoort Beyond. En uh, daar is dan elke ochtend om half tien de burgemeester voor een update. En daarna natuurlijk ook de directeur van het circuit. En daar gaan we mee praten. Oké. Okay. Vragen aan Robert van Overduik, maar ja, ik kan alles uh, begrijpen. Uh, hoe heb je gisteren even beleefd? Normaal alle tijd voor jou. Je. Ja, ja, dat weet ik. Nee, vandaag, uh, Gisteren was een fantastische dag. De ja. uh, eerste dag is altijd... Uh, gewoon ook heel even inkomen in het evenement. Mm. Maar fantastisch weer. Lachende gezichten. Yeah. Vaders met kinderen aan de hand. Vanaf het treinstation hierheen wandelend. Hele fietsenstroom in het oranje. Dus eigenlijk alle plaatjes waar we... vorig jaar de wereld mee verbaasd hebben... die waren er weer. Ja. Het uh, is ja. fantastisch om te zien. Ja. Hoe uh, verplaats jij je uh, deze dagen? Uh, ik, gewoon op een keurige uh, gazelle. Oranje <laughs> ja. fiets. Ja. Uh, en dus ook gewoon... Het blijft de snelste route hier in het dorp. Ja, ja alles uh, is micro in dat, uh, dat opzicht toch? Alles is micro, maar ja. van de andere kant. Uh, uh, we, we hebben vandaag gewoon 105.000 uh, bezoekers. Plus crew zit je ongeveer op 110.000 mensen op dat kleine stukje, zeggen wij dan. Mm -hmm. oh, okay. Dus het is ook gewoon uh, manager op microniveau. Het is een militaire operatie. En het kan ook alleen maar op die manier om dit ook gewoon op een ordentelijke, veilige manier te laten verlopen. Ja. Komt dan toch ook ja. de ervaring van jou als man. Met evenementenachtergrond dan toch een beetje ook op, uh, om de hoek kijken? Kijk, ik, ben maar, ik ben maar een klein radertje in ja. het geheel. Hè. We hebben, ik denk ik, de allerbeste mensen vanuit de evenementenindustrie... die hebben we in dit team zitten. Iedereen met zijn eigen specialisme. Ik mag daar dan mede leiding aan geven. Maar de credits gaan vooral uit aan de mensen die, dat, die de plannen uitgedacht hebben. En die ook zorgen dat het gewoon zo uitkomt. Ja, de vorige keer had je het ook over de vrijwilligers... en de mensen van je eigen organisatie. Ja, ja kijk, er zijn gewoon 1500 vrijwilligers aan het werken. Hè, en daar zijn we super trots. Op, daar zijn we heel blij mee, want zonder deze vrijwilligers ook gewoon niet zo'n groot evenement. Dus ja, want uh, het, uh, iedereen moet zich uit uh, de naad werken. Ja, dat geldt voor iedereen en uh, daar hoor ik niemand over. Uh, omdat iedereen ook wel begrijpt dat je aanwezig bent bij een stukje Nederlandse sportgeschiedenis. Dat was vorig jaar zo, ja? na 36 jaar terug in Zandvoort Formule 1. Maar dit jaar is weer opnieuw sportgeschiedenis voor de allereerste keer in de historie. Een Nederlandse wereldkampioen op een Circuit. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, want je haalde het net aan. Niet de man achter jou die had wel eens een keer de uitspraak... niet klagen, maar dragen. Niet klagen, maar dragen, absoluut. Ja. Uh, uh, en volgens mij doet en zeker om in deze omstandigheden, iedereen vindt het fantastisch. Om Krijg te je doen. er ook energie van? Ja, uh, die energie die die adrenaline boost, die, die, uh, die heb je iedere dag weer. Dus die blijft hoog. Mm. En ergens na het weekend zal hij wel ergens een klein beetje instorten. Maar dat zien we dan wel. Mm. Eerst nog twee schitterende dagen blijven. Oké, okay, ja, dat was uh, het gesprek uh, met uh, Robert van Overdijk. Inderdaad, we gaan richting de 110.000 uh, mensen vragen. Uh, ja, op het hè? circuit niet normaal, hè? Ik heb nog een klein berichtje. Je mag dat nog even? Ja, natuurlijk. Ja, de grap van het Team Haas loopt uit de hand. De webshop ligt plat vanwege run op T-shirts met Team Bars. Het uh, Amerikaanse Formule 1 Team Haas heeft opmerkelijke T-shirts laten maken die de fans kunnen kopen. De is van Team Bars. Goenter, spreek ik het goed uit? Ja, Goenter Gunter Steiner. Oh ja, ja Gunter Steiner siert de voorkant met daaronder een spreuk van hem. De webshop lag al snel plat vanwege de run op de shirts. Steiner is uitgegroeid tot een soort cultfiguur ja, in de Formule klopt, 1. Klopt. Met name vanwege zijn vaak ongezoute mening en grappige spreuken. Hij vertolkt ook een hoofdrol in de populaire Netflix-serie Drive to Survive. Uh, die een inkeek geeft aan de schermen van de populaire autosportklasse... en die serie daar... Uh, deed jo, uh, Max Verstappen heel lang niet aan mee. Hè? Nee, nee. Niet te die, door. Doet hij nou wel mee? Ja, ik heb... Ge, tenminste, dat is alweer een tijdje geleden... dat ik dat vernomen had, dat hij uh, nu wel uh, meedeed. Maar... Uh, maar Koenthe, uh, ja, op een, uh, een t-shirt... Daar, daar komt yeah. inderdaad een uh, run op. Ja, ja, ja. Dus... Uh, dat dus, uh, yeah. is waarschijnlijk niet, maar wel grappig. Yeah. Dus dat, uh, dit nieuwsje is gewoon van AD.nl. Hé, hey, leuk, uh, leuk nieuws zo... Uh, bij uh, Race Radio...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 We verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat verder de vier. En we zijn nog steeds hier. Ik heb mezelf. Spiegel gekeken, mijn telefoon ook een beetje vergeten Wat gaan we doen, Ik heb geen idee, maar heb je arm om me Ik wil nog even met je mee, Ik wil verdwijnen met z'n twee Die ene week, dat werden de vier en we zijn nog steeds hier Ik heb mezelf al dagen niet gezien Ik heb de wereld dicht gedaan, Ik wil met jou nou nergens gaan Ah, het gaat lekker met Max. Momenteel op uh, P1 uh, tijdens uh, de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. En uh, die dader hè, van die uh, Oranje Rookbom, uh, Benno, die hebben ze ook uh, in de kraag uh, gevacht. Gelukkig wel, wel. En die weg. hebben ze meteen uh, linea recta van het circuit afgeslingerd. Ja, dat zijn geen halve <laughs> maatregelen. Nee. Wil je niet deugen, dan kan je vertrekken. En, uh... Precies. Ja, nou, Ernst is ook vertrokken, volgens mij. Ja, of, uh... Ernst is ook vertrokken. Ik, ik heb hem niet meer. Oh jee. Dus, uh... Oh jee, oh jee, oh, oh jee. Ik, oh, even... oh, oh, oh, ik zal even gaan uh, kijken of het wil lukken. Bel hem even opnieuw. Ja. Dit is helemaal live, hè? Gewoon, leuk. Uh, uh, uh, uh. Ja, Ernst, daar ga je weer. Nou, we proberen het uh, opnieuw met uh, Ernst. Ernst. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Fijn uh, jou even in uitzending te hebben, want uh, druk, je, je, je hebt het heel druk, hè? Nou, ja, dat valt op zich wel mee. Oh. Uh, het is nu even rustig, hè? want iedereen zit uh, heerlijk op het circuit. Ja, ja. En uh, ja, voor ons zijn uh, ja, natuurlijk ook bijzondere dagen, dat is wel heel Zandvoort. Ja, want jullie hebben je ook uh, toch wel op een speciale manier uh, georganiseerd, zal ik maar zeggen, voor uh, dit weekend. Nou ja, wat natuurlijk en normaal richten we onze ogen vooral op het strand en de zee. Ja. Daar zijn onze ogen ook dit weekend op gericht. Ja. Maar ja, daar is het relatief natuurlijk vrij rustig. Ja. Maar ja, ook logistiek hè. onze, onze noordpoort ligt natuurlijk echt midden in de looproute van het station naar het circuit. Ja. En Dus dat betekent dat we, of we het nou willen of niet, we er niet aan ontkomen dat hier het afgelopen dagen, ochtend en avond duizenden, tienduizenden mensen langslopen. En dat betekent dat wij uh, nou ja, wel op volle sterkte aanwezig zijn op de posten. Uh, ook uh, een stukje onderdak bieden aan, aan collega-hulpdiensten... die uh, en vooral de Noordpost gebruiken als, als een van de uitgangsstellingen. Ja. Uh, en we beschikbaar zijn voor uh, ja, de, de reguliere taken die we doen. Uh, ja, had ik het nou en, oh, goed gelezen, en, en sorry dat ik je onderbreek... maar ja. had ik het nou goed gelezen dat er uh, 40 lifeguards uh, actief zijn... Gedurende het hele weekend die zijn er niet allemaal tegelijk. Hè, maar we zijn sinds donderdag al uh, uh, zeg maar aanwezig. Hè. Normaal gesproken, als dat een donderdag in de september zou zijn. Uh, na, buiten de schoolvakanties. Ja, dan is de renningspost vaak gewoon gesloten. Uh, ja, door alle maatregelen in Zandvoort. Hè, de afsluiting, uh, de bereikbaarheid van de kazerne. en dan ook een stukje gastheerschap. Hè, uh, zijn, uh, is het vanaf donderdag onze, onze Noordpost al open. Uh, nu in het weekend allebei de post op volle sterkte. Uh, zodat als er wat is, we direct in actie kunnen komen. en daarnaast. Uh, mede ja, met alle andere dus uh, al onze gasten hier, uh, goed welkom heten. Ja, ik zag op de Noordboulevard dat, uh, dat je collega's van de reddingsbrigade... ook uh, polsbandjes voor kinderen uit, uh, de, aan het uitdelen waren. Ja, klopt, klopt. Hè. Er, er zijn natuurlijk heel veel bezoekers van het circuit... Ja, die ook met, met kleine kinderen komen. Nou, eh, vooral op het circuit, maar ook op alle routes. Eh, is het natuurlijk gigantisch druk. Ja. De kans dat je een van je kids eh, kwijtraakt, hier is aanwezig. Dus eh, inderdaad, voor de, voor de ouders die willen. die eh, vanochtend en gisteren ook eh, bij, bij de regeringspost een bandje halen. met een telefoonnummer erop. Eh, dat mocht in die drukte een van je kinderen zoek raken. dat hij of zij, eh, nou ja, middels dat bandje snel. Eh, mensen kunnen bellen naar de ouders. Eh, dat, dat ze je zoon of dochter hebben gevonden. Ja, ja dat, uh, dat vind ik wel gretig aftrek ja zeker ja er is dus. afgelopen dagen goed, uh, goed gebruik van gemaakt oké okay, helemaal geweldig nou ik zie op de, we uh, op de webcam voor het strand uh, dat het vrij rustig is dus uh, wat dat betreft uh, hebben jullie het, uh, denk ik ook uh, kunnen jullie ook ontspannen wat dat betreft ja, dat, dat, dat, wat ik al zei, hè, een groot deel van ons werk is, is preventie. En dat betekent in dit geval hè, dat als er ergens wat gebeurt, dat we snel inzetbaar zijn. En dus vanaf de posten meteen, en dan grote fiets wat richting Noordwijk, als daar wat nog gebeuren. Ja. De boulevards en het strand, dat we gewoon snel aanwezig zijn en daarnaast de andere opdiensten, zeker de collega's van de ambulance dienst. En mochten iets bij de strandpalpations op die strand gebeuren, ook daar snel, snel kunnen handelen. Dat is ja. onze voornaamste, voornaamste, rol dit weekend. Want ik zag ook op een foto dat de ambulances bij Post Noord opgesteld staan. Ja, hm. klopt. Hè. Ook, ook dat. Hè. Ook, ook de ambulance dienst hebben natuurlijk extra, extra middelen in Zandvoort. En ja, dit is een hele mooie uitgangsstelling bij, bij onze Noordpost. Waarmee ze uh, ja, eigenlijk alle kanten van Zandvoort snel uh, kunnen bereiken. Dus uh, uh, we werken goed samen. En uh, wat ik zeg, uh, uh, gelukkig voor ons als range gaan we tot nu toe uh, ontspannen. Twee dagen. Uh... Um, en vooral heel veel gezelligheid en lol... ...en natuurlijk her en der een pleistertje en een schaaflokje... Ja, ...en, en okay. wat, kleine, wat kleine zaken. En ja. um, als je dat vergelijkt met de topdagen bijvoorbeeld in de zomer... Ja, dan, ...dan hebben we het relatief rustig. Ja. Um, ik denk wel dat het fijn is en, en wat dat betreft ook... Uh, de, de, ...wat ik al zei, de 45 vrijwilligers die in verschillende diensten draaien... Uh, dat, ...dat we al onze mensen bereid hebben gevonden... ...om uh, een deel van hun tijd ook uh, bij een van de reddingsposten door te brengen... Om, uh, ja, met elkaar dat citykaartje voor z'n uh, antwoord af te geven. Ja, precies. Goed, uh, Ernst, dank ja, je wel. Want uh, je hebt nog één minuut en dan moet je alweer naar je volgende ja, ik overleg. Moet zo, ik moet zo nog een, een overlegje in. Uh, <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, heel fijn weekend verder, Ernst. En dank je wel voor je bijdrage. Joe, geen uh, Oké, okay, tot hoi, hoi. ziens. Hoi. Dat was uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Inderdaad. Uh, over de activiteiten van uh, de Lifeguard Zo uh, tijdens uh, dit uh, evenementenweekend uh, hier in Zandvoort. En hier is Madan. Mijn collega Benneveug, die uh, volgt het uh, nieuws uh, rondom de Dutch GP... en alles uh, wat er gebeurt, ben, nou, en, uh, ja. ja, We hadden het net over die uh, oranje rookbom natuurlijk. Ja. Maar uh, we zijn niet de enigen hè, die het over dat uh, ding hadden. Nee, nee, de landelijke media die schrijft daar uh, gelijk over. En uh, nu komt van NH uh, Nieuws uh, het bericht over... Uh, dat officiële routes, uh, fietsroutes genegeerd worden. Dat V1-fans... Uh, over het strand naar het circuit fietsen. En dat schijnt er toch wel uh, nog opvallend te zijn... dat het uh, nou, de enige notitie waard is... Um, even kijken, nou, vanaf... Uh, ze komen van uh, Iermuiden af. En ik las ook ergens dat van Langeveldenslag... dat daar ook uh, duizend fietsen klaar stonden. Dus dat gaat ook allemaal over dat uh, fietspot. Uh, Is dat uh, uh, te doen dan, uh, over het strand heen fietsen? Lijkt uh, me best, nou ja, ja, best lastig, Zou je dan. Ja, zeker, zeker. <laughs> Mullenzand, ik zou er ja. niet aan denken. en. Uh, maar um, het is dan wel. Uh, mountainbike is wel te doen, ja. En dan als je, dan, uh, je moet wel een beetje getraind zijn, natuurlijk. Uh, dus dat, uh, of dat... zo'n uh, elektrisch uh, ding? Ja, aan. nou, een elektrische fiets zou ik niet aanraden. Want dat uh, is natuurlijk slecht voor die fiets. Maar een mountainbike, ja, dat is eigenlijk denk ik het enige wat, uh, wat goed doet. Uh. Ja, we hebben het over zand, hè? ook op het uh, strand. Ik ben wel benieuwd wat dat zand uh, nou uh, doet op het uh, circuit. Hè? Kan morgen zomaar een. Uh... Westenwind zijn uh, bijvoorbeeld. Ja, en ja. dan uh, komt er toch uh, vrij veel uh, zand op het uh, circuit wordt. En uh, ja, wat gaat dat dan betekenen voor de coureurs? Hoe moeten ze zich daarop voorbereiden? Ja, nou, is we dat, dat een vraag uh, voor Rendel? Ja, nou, dat wil ik net zeggen. Ja. Dat, dat gaan we hem straks even vragen. Ja, dat is een goede. Dan uh, tillen we dat even over het uh, vier uur journaal heen. Oké, okay, hmm. dat gaan we zeker doen na nou, het horen van uh, Rendel uh, wat dat uh, zand, uh, zeg maar, uh, allemaal uh, doet. En, uh, Verder in het uh, volgende uur hebben we nog uh, veel en veel meer. We hebben nog uh, Jaap Koper die uh, sprak uh, met uh, Jan Lammers uh, ook, uh, ook weer vanmorgen. Ja, dus dat uh, is leuk. Uh, Wou je dat nu uitzenden? Nee, nee, nee, nee, nee we nee, zitten nee. nu op het nieuws. Hè, ja, ja, ja, ja, ja, dat gaan we straks natuurlijk ook nog uitzenden. En, uh, dus ja, na het uh, nieuws dan kunnen we ontspannen. En dan weten we ook de stand van zaken. De laatste stand van zaken. En, um, ja, wat de kwalificatie. Uh, doet uh, Max het nog steeds zo goed op uh, P1? Ja, of uh, ja. zijn daar veranderingen in gekomen? Ja. Ja. Je hoort het allemaal bij Race Radio. Hou hem aan en graag tot zo.